Van Tijn met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft beelden vrijgegeven van de schietpartij dinsdag in de De Klerkstraat. Waarbij een man werd gedood. De politie hoopt dat mensen die de beelden zien. met bruikbare informatie komen die helpt bij de opsporing. Het slachtoffer was een bekende van de politie. Strijders van islamitische staat hebben de vlag gehezen boven het regeringsgebouw in de Iraakse stad Ramadi. Dat meldde ooggetuigen. Ramadi ligt 100 kilometer ten westen van Bagdad, in het midden van het land. Om de stad is zwaar gevochten tussen IS en Iraakse troepen. Het is niet duidelijk of Ramadi nu helemaal in handen is van IS. Er zouden bij het regeringsgebouw ook zeker 50 mensen in gijzeling zijn genomen. President Nkunrounziza van Burundi zegt op internet dat hij terug is in zijn land. Dat is nog niet bevestigd uit de onafhankelijke bron. De president wil zich in strijd met de wet verkiesbaar stellen voor een derde termijn. Dat leidt al weken tot gewelddadige protesten in het land en eergisteren tot een koepoging. De sleutelpersonen daarachter zijn vanmorgen opgepakt. In het noordwesten van Nigeria zijn 28 kinderen overleden door loodvergiftiging. Tientallen kinderen zijn ziek. In het gebied zoek wordt veel goud gezocht en daarbij komt een loodhoudende stof in het grondwater. In dezelfde regio stierven in 2010 400 kinderen door loodvergiftiging. En de Griekse onderminister van Financiën, Mardas, spant een rechtszaak aan tegen de Duitse krant Bild. De krant heeft geschreven dat de minister privé 80.000 euro heeft overgemaakt naar een bankrekening in Luxemburg. Terwijl de regering toen juist een dringend beroep op iedereen deed om spaargeld in eigen land te houden. Het weer tot slot vanmiddag, vooral in het noorden en midden nog wolkenvelden. Maar geleidelijk breekt overal de zon door. In het zuiden is het al zonnig. Het is 11 tot 18 graden. Morgen eerst wolken en wat regen. In de loop van de middag wordt het weer droog en is er weer wat zon. Het wordt dan rond de 14 graden. Dit was het noc DFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Roele van Ransveen twee kilometer file.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 Ja, ook goedemiddag. Hoe maakt u het? Gaat je niks aan, maar dan ga jij het ook maken. Nou, ik zou niet durven. Ik ben niet zo kundig. Oh, is dat zo? Nee, ik denk niet dat ik er de uit probeer. Het eens. Uh, nou, men nemen... Ja, nee, daar houdt het al op. Ja. Ja, nee, ga ik net niet redden. Dus, uh, maar hoe is het? Ja, goed. Ja? ja. Goedemiddag, Rut. Ja, de zon schijnt. Dus ja, denk ik, wil, Wat willen we nog mooier? De zon schijnt. Nou, jij wil nog twee uur radio maken. Ja, dat willen we. Tot 7 uur. Heerlijk, heerlijk. We hebben weer een leuk programma voor de klaarstaan, eh, dames en heren. We hebben een, uh, een leuke gast. Uh, daar gaan we het zo mee praten. Als het goed is, komt er ook nog een band. Oh, een duo. ja, als het goed is wel. Vertel. Ja, ja ik, ik weet niet, ik Zie je ze nog niet. Uh, nee, ik kom gezellig. Die komen vanzelf. Dat is muzikanten, altijd te laat. Ja. <lacht> Hoort erbij, Dat ben jij uh, gewend, toch? Uh, huh? ben jij gewend, toch? Ik vond dat nee, je aardig ben... op tijd was vandaag. Nee, ik ben altijd op tijd. Nou, maar jij bent ook muzikant. Ja, maar ik ben in de uitzondering nu niet... regel... Ik hou niet van te laat komen. Ah, oké. Okay. Uitzondering bevestigen uh, uh, uh, uh, de regel. Ja, precies. Ik heb daar zo'n hekel aan, aan te laat komen. Dat kan ik heel goed begrijpen. Ja, hè? Ja. Nou, ik ben blij dat je het in ieder geval begrijpt. Ja, nou ja, ik zeg niet dat... dat je er ook naar luistert, maar... Nee, er we zijn weinig mensen die... Uh... Die dat kunnen begrijpen, ja. Uh. Nee, dat ben ik met je eens. Huh. Nou, dat zit dan weer mooi. Uh, ik zit even te kijken wat... wat is dat ding? wat is dat ding bij. Welk ding? Nee, ik heb een mooie. Oké. Okay. Ik was hem even kwijt. Hé, hey, maar uh, welke gasten krijgen we vandaag en welke band? Ja, dat gaan we straks allemaal vertellen. Michiel, uh, uh, uh, ja, Michiel heet mm hij. -hmm. En uh, met die gaan we praten over een heel ontzettend leuk initiatief waar hij mee bezig is. Maar dat gaan we hem straks allemaal ontfutselen. Oké. Okay. Als hij straks bij de microfoon zit, gaan we hem dat allemaal ontfutselen. Ben benieuwd? Ja, ik eigenlijk ook wel. Ja. En uh, als het goed is, uh, maar ik heb nog niks gezien... ...maar als het goed is, dan krijgen we ook nog een uh, prachtig duo in de studio... ...Jack and The Weatherman. Oeh, spannend. En, en uh, die, die gaan uh, als het goed is dan een beetje live muziek van ons maken. Dus, uh, nou ja, we moeten, we moeten het maar even uh, avonturen, Maurice. Ja, nou, ik denk dat het wel helemaal goed gaat komen. Ja, ik denk het ook wel. Dat weet ik bijna wel zeker, ja. joh. En ik zit even te kijken, want ik zie zo verrek de weinig op de is. Zou ik even is. het eerste nummertje anders opzetten? Ja, nou, ja, dat is goed. Ik, ik heb nog niks klaar zijn, hoor. Maar, oh, uh... nee, nou, maar ik wel, hoor. Ik heb Jij hier, wel? Ja, ik heb hier wel wat. Oké. Okay. Ja, dan heb ik hier wat. Maar ik zat even uh, puzzelen, omdat ik... Uh, omdat, uh, nou ja, goed, ik zit hier vlak voor een raam met de zon en... Uh, Ah. Misschien, misschien kan Sander de Luxeflex achter mij even wat Nee, er zit man. geen LuxeFlex voor het raam. Nee, maar hier achter mij wel. Ja, maar die is al dicht. Nee, die is nog lang, lang niet op z'n donkerst. Oh, oh, oh, oh. Weet je wat? Zet het gewoon het licht uit? Dan wordt het nog donkerder. Kijk, kijk, kijk. Kijk, kijk, kijk, kijk Sander snapt het. Dankjewel, Sander. Sander snapt het. Ja, dat gaat helemaal goed. joh. komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Uh, wat zat ik nou het te kijken eigenlijk? Oh ja, daarna. Ja, dat komt er zo aan. Ja, weet je wat ik ga draaien voor je, Maurice? Ja, Ik heb een heel oud liedje voor je: Huilen met de wolf. Oeh, dat gaan we niet doen hoor. Huilen met een wolf. Het is nog wonen. geen volle maan. Huilen gaan we met de wolf. In. Make da believe. Ja, daar komt hij. Dat is goed. All my life, all my. I've been waiting all my life. All my, all my. Come on, let's take your To the other side, other side So far away from home It doesn't matter who we are where we're coming from Cause we're all Zin om te huilen, nou. Oh ja? Ja, met wolven. Met wolven. Lekker nummer, hè, Ja, goed, hè? Is het helemaal mee te feesten, zag ik? Ja, lekker. Ik voel uh, gewoon een heerlijk nummer, dit. Cry uh, Like Wolves van Make Believe en zo heet de band. Ja, en uh, dan is het intussen. Uh, ja, u kent dit programma's langs, maar uh, Zandvoort draait door, dames en heren. En dan proberen we altijd elke week weer een interessante gast te krijgen die, die wat leukste te vertellen heeft. En vandaag is dat Michiel Drommel. Ja, het is weer gelukt. Weer een interessante Joepie. gast. Welkom Michiel. ja Dankjewel voor de uitnodiging. En, uh, wat ik uh, ik zit hier tegen een prachtige foto aan te kijken. Als u tegenwoordig naar het strand gaat dames en heren, dan uh, staan daar dus prachtige paviljoens. He, prachtige, sommige zelfs nou, helemaal permanent van steen en zo. En die staan er dan ook het hele jaar door. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar vroeger, eh, zo zeg maar begin, vroeger al, eh, begin van de, de 20e eeuw, 1900, zo beetje, gebeurde dat natuurlijk heel anders. Eh, als je dan vroeger naar het strand ging, en dat gebeurde natuurlijk niet zo vaak. Want nou, wat moest je er eigenlijk, want blootlopen mocht niet. En bikinis was helemaal uit de boze. En eh, er was allemaal zedige kledij voor. Ik heb er wel eens foto's van gezien. Maar eh, wat ze dan wel deden, dat was een tent op het strand zetten. En uh, daar kon je dan uh, ja, wat drinken, geloof ik. Het was dan echt ook een tent. Hè? Dat was van zeildoek en zo. Ik zit dan een prachtige foto te kijken. En Michiel, die weet er alles van. Nou, oh, steeds meer. Laat Ste ik zo je zeggen. mag iets dichter bij de microfoon praten. Ja, okay. uh, dan horen we je beter. Ja, ik heb, ja? Uh, ik heb natuurlijk mijn research gedaan. En uh, ja. het eerste wat ik heb gedaan is met de mensen gesproken... die ook echt zo'n tentje hadden. Ja. En dat was in mijn geval tante Klaatje Kemp... die vroeger strandtent 15 had... Ja? En daar zaten wij als kinderen ook altijd. Mm -hmm. En uh, toen ik dus foto's zag van oud Zandvoort en die tentjes zag... toen had ik altijd al het idee van dat wil ik nog een keertje nabouwen. En ja. op een gegeven moment, ik geloof dat het begin 80-jaren was... heb ik tante Klaatje aan de Vonderlaan opgezocht. Die woonde daar met haar twee zusters. En die heb ik gevraagd tante Klaatje, hoe ging dat nou eigenlijk daar uh, in zo'n strandtentje? Nou kind, dat was gewoon een, uh, ja, een frame en daar, daar ging zeildoek omheen... En we hadden een paar petroleumstelletjes en een, en een bak met uh, ijswater. Want we kregen dan van die staven ijs en daar ja. werden brokjes uitgemaakt. En dan gingen de flesjes, de kogelflesjes in. Ik had ja. er nog nooit van gehoord. Ja. En uh, ja, kind, we hadden geen water, elektriciteit of gas. Dus het moest allemaal geïmproviseerd worden. Ja. En uh, toen dacht ik van ooit in mijn leven ga ik zo'n strandtentje nabouwen. Want ik had de hoop dat er nog ergens eentje stond. Maar mm -hmm. mijn moeder zei al... mijn kind, die zijn allemaal opgestookt in de oorlog. Ja, Daar vind je niks game. meer van terug. Dat nee, dacht ik ook. Oh, er is wat dat betreft heel veel waardevols naar de knoppen gegaan in die tijd. Maar uh, van waar die begeistering? Uh, voor, voor dit soort, soort dingen. Want het is, het is best wel een, zeg maar een, een behoorlijk werk geweest voor je. Om dit uh, te, te assembleren, om het zo maar eens te zeggen. Ja, uh, de oorsprong is frustratie. Want ja? ik ben natuurlijk na de oorlog geboren. Ja. En toen ik dus hoorde van hoe mooi Zandvoort voor de oorlog was. Ja. En toen ik dus om me heen keek en zag dat er. Ja, gar Stond er en uh, kiever stond er. Dat was het enige wat je op de boulevard zag. En voor de rest was alles weg. Ja. Had ik het idee. Van, ja, ik wil ook weten hoe het er vroeger uit heeft gezien. Mm -hmm. Dus toen ben ik uh, als een gek ben ik uh, vanaf mijn veertiende jaar kaarten en foto's gaan sparen van oud-Zandvoort. Mm -hmm. En zo kwam ik dus ja, nou eigenlijk na nou elk plekje wat Zandvoort ooit gekend heeft, uh, kon ik dus na aantonen van. Kijk, nu weet ik het ook. Nu ja. weet ik ook hoe het eruit heeft gezien. Ja. En zo kwam ik dus in de. In de sfeer van het oude zandvoort. En zo kwam ik natuurlijk ook op het strand terecht. Ja, er is veel gesloopt, hè? Want ah, ja. dat, dat hele stuk boulevard, daar stonden. Ik oh. heb er geloof ik ook wel eens foto's van gezien. Maar daar stonden gewoon mooie, mooie panden. Art Deco, uh, ja. Art Nouveau. 150 ja. meter is gewoon weggeraseerd. Ja, gewoon. Van uh, Ja. ja. Ja, ze hebben wat op hun geweten, die gasten. Ja, ja. Als, dat, als, ze dat, als ze dat allemaal nog eens zouden moeten opbouwen... dan zijn ze nog, nog 70 ja. jaar bezig. Maar goed, um, een strandhend. Je, je hebt hem nu dus voor elkaar. Ja, we zijn bijna zover dat we het uh, kunnen gaan tonen. Ik wil het niet helemaal klaar laten zien... want de mensen moeten absoluut ook, uh, als het eenmaal in het museum komt te staan... Ja. vanaf 26 juni, dat ze dan uh, het complete kunnen bekijken. Ja, en, en, uh, en welk museum is dat? Het Museum in Zandvoort. Oud-Zandvoorts het Museum? Het, juist. En daar die, komt hadden, te staan. die hadden uh, toevallig, het, het, het is alsof het allemaal in elkaar klikt. Die gaan iets doen over het uh, strandleven van Zandvoort. Dus die okay. passen daar helemaal goed in. En uh, Illiantse was daar ook heel erg blij mee dat ja. we dat uh, initiatief hadden. En um, om dus zo'n oud-replica uh, van zo'n uh, tentje te maken. Nou, we gaan eventjes een plaatje draaien. Ja. En dan gaan we er straks weer lekker over doorpraten. Want ik vind het machtig interessant. Want ik hou natuurlijk wel een beetje van die oude dingen. En uh, we gaan er straks eventjes over door. Uh, maar ik ga eerst even een, een liedje draaien. Een nieuwe single van. Uh, van uh, oh, dat vindt Maurice leuk. Want die is hier fan van. Dat is, dus ik ga... Van Slik en Piemel. Ah, <laughs> uh, sorry. Dat zeg ik nou? Nick en Simon. Oh, die bedoel ik, Ja. <laughs> langzaam voor de wortel te Zo neemt mijn gemoed langzaam een andere taal aan. Ik kan het niet helpen. Het lijkt als vanzelf te ontstaan. De bange gedachten, ze drijven me bijna op waanzin. Geef me deze tijd. Mag ik dit moment, loop jezelf naar mij, zing me zacht op weg. Want als ik dan alleen, en jij opeens op reis, weet ik dat ik altijd een uitweg vind. Dus laat toch al je warmte. Een herinnering kwijt, maar dat zon. even niet zij, ik draag je altijd bij mij geef me deze tijd mag ik dit moment loop je zelf En uh, ja, deze tijd is leuk, maar de oude tijd is ook leuk. En uh, daar hebben we het een beetje over vandaag, en heren. Want Michiel is dus uh, heel druk bezig met het uh, verzamelen van een oude originele strandtent. Zoals die dus vroeger op het strand neergezet werd, als dus het dag mooi weer was. Uh, dan uh, gingen de mensen, dus uh, vooral de mensen die dat konden, gingen dan naar het strand. En dan stond daar zo'n tent. En... Uh, nou, daar konden ze dan wat te drinken halen. Uh, Meestal limonade, hè, of zo. Uh, was het alleen limonade? Van, nee hoor. Uh, uh, op die banners hadden dus van die uh, doeken, spandoeken, ja. daar stond op uh, melk, chocolade, koffie, thee. Limonade, een lager en pilsner, hoofdzakelijk. En uh, champagne-pils, zag je er ook wel eens op staan? Ja, ja, ja, dat champagne-pils, dat kan ik me wel ja. herinneren. Dat waren van die, van die, van die flessen gazeuzen, ja, genoemden juist, ze dat. He? Ja, ja. ja wat ik oud. Zeg. En Fosco, ja. daar heb ik ook nog een paar flesjes van ja. Toen was er nog verschil tussen lager en, en pilsner. Ja, weten we. ja, nou ja, lager is natuurlijk een, een soort uh, Engels bier, geloof ik. En, okay. en, en, en pilsner dat. Uh, dat komt echt uit het Tsjechische Pilsen, he. ja. daar, daar werd dat gebrouwen. Ja. En dan was het nu zeg, gewoon bier. Mm -hmm. En nu is het eigenlijk alleen maar pils wat er, wat er gezonken wordt. Tenminste, nou ja, goed, voor het doorgaan kan Je hebt natuurlijk wel speciaal bieren. Maar goed, um, die tent, ik vind het fantastisch leuk. Want ik heb wat u niet kunt zien namens Erik, ik wel. Dus ik voel me weer zeer bevoorrecht. Dat is dat ik hier natuurlijk prachtige foto's ervan zie. Want er staat hier een tablet. En dan krijg ik af en toe weer een mooie foto met een limonadefles. En dat is wel geweldig. Want eh, jij bent er zo mee bezig dat je zelfs... Um, nou, ik zal niet gek zeggen. Maar dat je zelfs zo bevlogen bent... Zeg het bent, maar hoor, Ruud, gooi het er maar in. Nee, doe ik niet. Nee, <laughs> maar dat je dus helemaal naar Friesland bent gegaan... omdat daar dus zo'n limonadefles stond... die, die vroeger dan in die, in die tent op de toonbank stond. Ja, ik, ik heb... Ik, Vertel. Ja, we hadden dus geen tekeningen, niets. Dus het enige wat we hadden waren die foto's van Tante Klaartje... van het exterieur en het interieur van zo'n tentje. En ja. daar zie je zo'n hele rij... Van limonades hier ook flessen staan. Mm -hmm. En die hadden een bepaalde vorm. En eentje heb ik er via het pakhuis hier in Zandvoort kunnen bemachtigen uit een bodemvondst. Ja? Ik denk dat mensen daar met zo'n metaaldetector zijn gaan zoeken en die vonden dus door die doppen van die flessen kregen ze een reactie. Toen zijn ze gaan graven, toen vonden ze een hele stapel. Oude flessen en ja. lo and behold, er was dus zo'n uh, oude limonade-siroopfles tussen. Goh. En nou ga ik dus uh, op het internet zoeken naar limonade-siroopfles en daar stond er eentje aangeboden in buitenpost of bij Colum eigenlijk in Friesland. Een lege ja. fles, iets beschadigd. Ik denk ja. nou, ik ga hem toch halen, ik had uh, vrij reizen. Dus toen ben ik uh, voor 5 euro heb ik die fles kunnen bemachtigen in uh, buitenpost. Ja. Ja. En dat, dat, is, dat is uniek natuurlijk. Dat is, dat is dus echt een, een, een antieke fles zoals die dus vroeger in die, in die tent op, de, op, de, op het strand stond. Op de toonbank. Juist, precies. Ah, okay. ja, want ik wil het toch wel zo authentiek mogelijk uh, zien te krijgen. Uh, dat de mensen dus die foto's zien. En dan naar mijn tentje kijken en zeggen van nou, het is precies hetzelfde. Je ja. gaat terug in de tijd. Ja, maar uh, nou wat anders. Die, die tent die komt in het museum te staan. Dat is een prachtige locatie. Ja, prima. Maar... Uh, want daar gebeuren natuurlijk heel veel fantastische dingen. Maar komt hij er nou ook nog een keer op het strand? Ja, dat is dat. dat was de mensen eigenlijk... dus echt kunnen zien hoe het, ja. hoe het uh, vroeger daar aan toe ging. Juist, precies. Dat was ook eigenlijk mijn, uh, mijn insteek. Ja. Uh, en, en dat museum kwam er eigenlijk tussendoor. Natuurlijk, hebben we hebben met, met beide handen aangegrepen dat Hele Jansen zei: van, Michiel wil je bij ons in het museum staan. Mm -hmm. Ja, natuurlijk. En, uh, maar we wilden dat eerst vooraf doen op het strand. En toen dacht ik: nee, laten we. Het Zandvoorsmuseum uh, de primeur geven. En daarna, dus, hè, we zijn dan tot 16 augustus in het museum. En daarna nog een aantal keren op het strand opbouwen. En dat uh, ben ik van plan te doen. Ik moet het nog even kijken of dat, uh, of dat kan. Maar bij uh, Beach Club 10. Ja. Of bij de haven. Het liefst bij Beach Club 10. Want dat is de zoon van Hans Molenaar. Ja. En die, die naam die wil ik wel honderd keer vertellen vanavond. Want zonder die man was ik nergens geweest. Uh, Hans Molenaar die heeft vroeger een strandtent op Bloemendaal gehad. Ja. Zijn zoon heeft nu Beach Club 10. Ja. En die was de enige die reageerde op mijn verzoek op Facebook. Ja, God behoorde me en, en God vergeef me voor de uitdrukking. Ik zei van, I have a dream. Ja. En, uh, ja. en, ik, uh, en toen zei ik wat, wat voor een droom. Ik zei nou dat ik ooit nog eens zo'n oud strandtintje kan aanbouwen. En ja. de enige die op een gegeven moment naar me toe kwam... na een feest van Facebook bij Beach Club 10 was Hans Molenaar. En die zei, Michiel... Ik ga voor jou dat tentje bouwen. Is dat dezelfde die ook die wijnhandel in, in Bloemendaal had, of heb ik nou nee, door? Nee. een Nee, had een strandtent, een strandtent. Ik geloof dat, dat nu vroeger is. Oh, Oké. Okay. Ja. ja, ja, ja. Die naam komt me zo bekend voor. Maar die heeft, die heeft, dus gereageerd en die heeft je ook mede geholpen om dat voor elkaar. Ja, te... zonder hem was ik helemaal nergens geweest. Die man heeft dat frame gebouwd en zo mooi, professioneel. Ja. het is straks helemaal uit elkaar te halen. Mm -hmm. Het is. Uh, het kon niet beter. Ik heb een oude tafel gekocht. Die man die maakte er een, een toonbank van... Ja. die door een ringetje te halen is. En precies zo is als ze vroeger in zo'n tentje stonden. Dus ja. uh, het wordt allemaal heel erg, heel erg mooi. En je vertelde me nog een leuk verhaal. Dat vond ik ook wel leuk. Uh, want die, die, uh, die tenten die stonden natuurlijk niet vast. Nee. En tegenwoordig heb je permanente strandtenten. Die staan er het hele jaar door. Maar uh, dat hadden ze toen niet. En uh, toen werd die met de wind meegedraaid. Hè? Ja. ja, ze waren meestal... Trommelden ze een paar mannen op, en het had natuurlijk vier hoeken, zo'n uh, zo strandtentje. Ja. En elke man nam een hoek. En dan zeiden ze: en één, twee, en, en, en nou, draai. En draai. Dat draaiden ze gewoon mee met, de, ja, met ja. de wind. Dus dan zaten de mensen weer lekker in de luwte... Onder de luifel. Dit geloof ja, ik. Vind het, ik, vind het zo leuk, ik vind het echt zo'n leuk verhaal. Ja. Ik hoop echt dat dat. Uh, ja, nou, we, praten, we zijn er nog niet aan gepraat. Want uh, <coughs> ik, vind, ik vind het een hele erg leuk. We gaan nu even een muziekje doen. En dan gaan we weer verder praten. En uh, dan gaan we eens even meer praten over, over je plannen ermee. Want uh, dat daar meer mee gaat gebeuren is natuurlijk duidelijk. We gaan even naar uh, Elton John. Maurice, vind je dat leuk? Ja. Ja, Sir Elton John vind ik geweldig natuurlijk. Sir Elton John. Weet je wat het leuk is van Sir Elton John? Ik had het net in het vorige programma verteld. Hij wil de musical Billy Elliot die verfilmen. Omdat er nog veel meer mooie nummers zijn. Die eigenlijk naar voren moeten komen. En dat wil Elton John dus uh, in een film doen. Oh. Nou, leuk om dat te weten. Is mooi. Dat is mooi om te weten. Ja Ga, toch? Gaan we nu Tiny Dancer draaien? nummer van uh, voordat hij zijn stemproblemen kreeg, want zo hoog kan hij tegenwoordig niet meer. Probeer jij het eens. Bye -bye. Oh, dat lukt nog. Ja. Nou. Ik, ik, heb, ik heb ook nooit stemproblemen gehad, geluk. gelukkig niet. Nog niet. Nog niet. Maar nou, ik kom ook niet. Ben jij gek. <laughs> um, Elton John, dus. Sir Elton John, moet je tegenwoordig zeggen. Nou ja. Um, met Tiny Dancer. Prachtig liedje, overigens. En, ehm. Um, uh, eens even kijken, ja. Oh. De band is onderweg, als het goed is. Ja, de band is onderweg, oké. Okay. Die uh, zitten nou bijna in de auto, uh, als de auto het doet. Als de auto het Zoiets uh, begreep ja. ik, uh... moet, moet die wel starten? Ja, en anders nemen ze de benenwagen toch, zo ja. hoeven ze niet te reizen, lijkt mij. Nee, nou, ja. nemen ze de bus maar. Ja, bijvoorbeeld. Die ja. hebben we al eerder gehad, ja. hè, artiesten die uh, met de bus hier naartoe ja, komen. Ja, ja, ja. Gewoon met ja. instrumenten en al. Met Schattel. piano in de bus, Ja, ja dat kan allemaal wel ja, Waarom Kan allemaal wel gewoon. Ehm... Um, ik Giel in de studio, dames en heren. En een zeer uh, leuke man, een bevlogen man. En een man die hele leuke ideeën heeft. En daar gaan we de komende minuten nog wel eventjes verder over praten. Uh, nou, bij mooi weer dus uh, gaat die tent, die prachtige antieke tent, die, uh, die gaat ook het strand op. En uh, dat hangt natuurlijk nog een beetje van het weer af met name. Want hij kan nog niet met regen, met, met Hij is nog niet waterbestendig, hè? Nee, nee, zeker niet. Nee, het uh, doek is uh, een soort, ja, uh, ecru uh, canvasmateriaal. Ja? Dus het moet heel stevig zijn. Want het moet ook vastgeschort worden met van die uh, koperen ringen en, ja. en touw. En... Uh, dat is nog niet geïmpregneerd. dus als er een regenbui zou komen dan zou, en je zou dat dus opbergen, dan zou je binnen de kortste keren wat ze noemen het weer erin hebben. Ja. En dan, uh, dan kun je het weggooien. Dat is zonde. Dus het moet uh, met de tijd moet het geïmpregneerd worden. Ja. Maar ik heb al gezegd, als ik op het strand uh, ga staan... dan moet het dus uh, minder waaien dan uh, windkracht 4. En het ja. moet een zekere, droge dag zijn. Ja. En je hebt daar hele leuke uh, plannen mee. Je mag uh, op het strand natuurlijk, als je met die tent gaat staan... mag je geen uh, dingen verkopen. Dat mag dus niet. Je mag geen, geen, uh, niet zoals vroeger dan gebruikelijk was uh, limonade op de toon. Jij mag het er wel op zetten, maar je mag het niet verkopen. Nou, ik weet niet eens of het mag, want je zou het dan onder de naam van de strand strandeigenaar kunnen. Ja, dat zou nog kunnen. Dat is ook oh, <coughs> nooit de bedoeling geweest. Nee, maar je had wel een heel leuk plannetje, hoorde ik. En dat is, als mensen nou... Uh, nou, die, die tent, stel dat die tent dus op de strand staat... En mensen komen dan in uh, kleding van die tijd. Alleen dan. Ja, ze moeten echt alleen in de, in de tijd van de 20s en de ja. 30s van de vorige eeuw. Met, ja, ja. Hoed, met hoed of pet. Want met iedereen had een hoed of een pet op. Ook op het strand. Ja. Dan mogen ze gaan zitten en dan krijgen ze een. Uh, een gratis glaasje ja, top, limonade. Toppers was, was er nog niet bij in die tijd, hè? Was, ja, nee, dan, ja, dat waren, dat niet. Nog zelfs niet. de heren hadden een uh, Een, een heel, lange broek uh, aan. Ja, lang en boven, hè? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Niks, niks. Er mocht niks van het lichaam zien. Nee. Dat, uh, was, uh, uh, uh, ja, Sander, daar kijk je van op. Maar uh, zo is het gewoon. Dat ging zo in die, in die twenties. Toen, toen waren we nog echt zedig. Preuts. Ja. Preuts. Heel ja, preuts zelfs. Heel preuts, <laughs> ja. Maar de, de mensen die dat dus doen, uh, die, die dus uh, dan echt in klederdracht, zeg maar, nou, klederdracht, in nou, historische ja. kleding, zeg maar, naar die tent komen. Wat dus past bij die tent, dan krijgen ze als je hem na Ja, en dat, natuurlijk, nou, je, je liet het al vallen, folkloristische uh, kleding, als de mensen van de wurf in dagelijkse kloffie uh, op het strand komen, dan mogen ze natuurlijk ook gaan zitten. Want dat, dat hoorde ook in die tijd. Hè? Ja. We spreken zo ongeveer tussen 1920 en 1930. Ja, ja. Daar zie je dit soort tentjes op het strand staan. Ik vind het wel vreselijk leuk. Ik, ik, ik, zou bijna, ja, ik, heb, geen, ik heb geen historische kleding helaas. Nou, ik heb wel een, uh, een broek voor je hoor. <laughs> Moderne <laughs> kleding past me al niet eens. <laughs> <laughs> oh nee, maar vroeger was de kleding natuurlijk weiger. Hè? Dus dat, uh, ja. dat, dat kan allemaal nog wel. En we gaan niet heel streng zijn hoor. Nee? Je doet maar een pet op. Ja. Maar je wilt, uh, je, je vertelde me nog een paar hele leuke dingen. Je wilt ook gewoon, uh, als het zo te pas komt, uh, met die tent bijvoorbeeld op het, uh, op het plein gaan staan. Nou, ik heb gezegd, kijk, als we het alleen maar op het strand gaan doen, dan, dan wordt het waarschijnlijk te weinig gebruikt. En ik wil ja. het ook uh, ter beschikking stellen voor uh, bijvoorbeeld goede doelen, zoals de kankerbestrijding of uh, ja. de Lepra Stichting, noem het maar op. Die zouden dan het tentje op het gasthuisplein of op het raadhuisplein op zo'n dag kunnen opbouwen. Ja. En uh, daar dus mensen kunnen uitnodigen. Ze kunnen daar flyers verdelen. Die toma komt er dan in te staan. Mm. Mensen kunnen op die stoeltjes gaan zitten. Dus dan, dan heb je nog een andere functie voor zo'n tentje. Ja, en dan een collectebus erin. En, uh... Bijvoorbeeld, ja, ja. precies. Hè. Ja. En uh, ik heb alleen gezegd geen uh, politieke partijen en geen nee, uh, religieuze uh, groeperingen, maar iedereen uh, dus, die een goed doel heeft, die zou dan ook welkom zijn om dat uh, te gebruiken. Wel uh, dus zelf halen en zelf opbouwen en een, hoe uh, noem ik nou, een, uh, een paar honderd euro uh, borg. borg. Ja, en, dan, dan, uh, en als het goed terugkomt, dan uh, krijg je het geld er terug. Het hoeft allemaal niks te kosten. Wat ik zeggen, het is geen commercieel uh, idee erachter. Nee, maar het, het is natuurlijk toch wel een, een, een financieel plaatje. Want tot nu toe heb je alles bij jezelf bij elkaar geslapen. Ja. En natuurlijk ook alles. Uh, Um, zelf bekostigd. Mm -hmm. En moet natuurlijk dat, doek, dat moet dus nog geïmpregneerd worden. Zoals ja. je dat uh, prachtig zegt. En uh, ja, dat is toch wel weer een dure klus. Dus uh, als mensen zich geroepen voelen om, uh, om daar iets aan bij te dragen... dan kan dat natuurlijk altijd. Nou, dat is mooi dat je dat zegt, Ruud. Want ik zal er in ieder geval... Ik zeg, ik ga niet bedelen, ik ga niet met de collectebus rond... maar er zal iets staan in het museum ook... waar mensen dus een kleine bijdrage in kunnen gooien... Ja. En dat wordt dan uh, gebruikt om het, uh, het doek te impregneren. Zodat we het ook een keer kunnen gebruiken als het uh, dus dreigt te gaan regenen. Ja, ik vind het een fantastisch initiatief. Echt, ik vind het zo leuk. Ik hoop dat... Uh, nou ja, we zijn er nog lang niet over uitgepraat hoor, dames en heren. Gelooft u erbij. Want uh, we, er zijn nog zoveel leuke ideeën. Um, maar ik... Uh, ik vind altijd dat we ook eventjes gezellig muziekje er tussen door moeten doen. Ik had er natuurlijk op gerekend dat, dat, dat een luid bent komen, maar ja, die is er nog niet en ik weet niet of ze komen. Maar ik hoop dat ze op de fiets zitten nu of in de auto of wat dan ook. Intussen ga ik voor u een liedje draaien van Crosby, stils, Nash en Young. En dat is een wat recenter nummer van de heren dat ze in de jaren negentig hebben opgenomen, of misschien zelfs wel later. Het nummer heet Southern Cross.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 Got 80 feet of a waterline Nice to be making way In the noisy bar in Avalon I tried to call you But on the midnight watch I realized Why twice you ran away Think about Think about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 tested And we never Failed to fail It was the easiest Thing to do You will survive Being bested Somebody fine Will come along Make me forget About loving you In the Southern Cross Crosby, Still, en Young en de Het, het heet Southern Cross. Het is een van de wat meer recente opnames van het stel. Ik ontdekte het nummer een paar jaar geleden. Um, ja, eens even kijken naar de klok. Oh, gaat lekker. Um, ja, er zijn nog een heleboel plannen. We hebben hier ook aan tafel zitten. Inca, die zit er ook. Hallo, Inca. Wat gezellig dat jij er ook bent. Ja, goedemiddag. Ja. Um, ik, ik, jij zag me net ook een, beetje, jullie een paar prachtige foto's van die tafel zien... en hoe dat dan langzaam maar zeker wordt omgevormd... tot die ontzettende mooie toonbank die in die tent uh, terechtkomt. Maar jij hebt ook een plannetje met die tent, hè? Ja. <laughs> Vertel. <laughs> um, nou ja, ik help Michiel uh, met het verzamelen van alle attributen voor in de ja. tent. En ik was met Michiel naar de voorstelling van De Wurf afgelopen april. Ja. En terwijl ik daar zat te kijken... Uh, kreeg ik ineens het idee om een verhaal, een, een, een stuk te gaan schrijven... over die tent, wat dan door de wurf kan, uh, opgevoerd kan worden. Ja, ja. En daar moet die tent dan bij? Ja, die komt dan op toneel te staan. Oh, is, het er, is die uh, de afmetingen van die tent? Ja, dat gaat wel lukken. Dat gaat wel lukken. Ja, ik, zit te ja, denken aan, ik zit bijvoorbeeld te denken aan, aan de krocht, als je het daar opvoert. Kan die tent daar op, dat, op die binnen staan? Ja, dat kan wel. Oh, Oké, okay. dus, ja. dus hij is niet echt... Super groot. Nee, want je kan, uh, er zit een uh, luifel aan en ja. die kan je iets korter maken. Dus dan ja. heb je de ruimte van. Uh, uh, dan heb je precies uh, benut van een ja. podium. Dus dat Blijk. gaat wel goed. Hoe ver ben je ermee? 4, ja, 4, 4 bij 3. Ja, 4 bij 3. Maar hoe ver ben je ermee? Uh, ik je heb dan ook de op... hoofdlijnen nu opgezet. Ja. Uh, de, de, ja, de clues in het uh, stuk, want ik wil het een komisch stuk laten zijn. Ja. Die uh, ben ik nu aan het uitwerken. En daarna moeten de rollen uitgewerkt worden. En dan moet het nog in het Zandvoorts dialect geschreven. Worden. Ook dat De teksten. Oh ja. ja. Goh, heeft Zandvoort een eigen dialect, Oh, echt wel? Ja? ja hoe, ga, hoe gaat dat dan? <laughs> ik ben daar niet zo goed in. Ik denk oh? dat Michiel daar beter in is. Uh, oh? Ja, ik heb toevallig nog een, een boekje gevonden. Daar wordt het helemaal in uitgelegd. Maar het is bijvoorbeeld... Uh, de maar is mer. Ja. En maid is meid. Het is een beetje zoals het Fries ook... Uh, ja, ja. Uh, wij zijn natuurlijk uh, West-Friese. En het komt oorspronkelijk uit, uh, uit uh, Duitsland natuurlijk. En dat, daar ook die maai en die meer. Ja, ja. En, uh, het, het, het, een leuke anekdote is misschien nog... dat ik uh, in Wilhelmshaven aan het theater gewerkt heb. Mm -hmm. En ik kom daar voor het eerst. En iedereen daar, roept daar... Moin, moin. Ik denk, verrek, dat zei die zandvoerders toch ook altijd? Moin. Ja. En die groet is dus helemaal... met de grote volksverhuizing, ik geloof dat het het jaar 400 was... is die groet natuurlijk... Helemaal naar het zuiden gezakt, tot aan uh, Zeeland toe. Ja. En Vandaar dat die zandwoorden dus ook nog zeggen. Moin. Ja, ja. Wat overigens niet want Ik dacht dat het van uh, Morgen kwam, hè, die Duitse Morgen heet. Het komt van moin. We ja. wensen je een mooie dag. Ja. Uh, oh, hier is Imkabier. Ja. <lacht> nee hoor. Nee. <lacht> Duits. <lacht> maar goed, uh, een, een stuk dus waar, waarbij die tent uh, komt. En, uh, in het zand voor het dialect lijkt me vreselijk interessant. Maar het is toch een hele klus voor je, denk ik. Ja, er zit wel veel werk in. Ja. Maar ik vind het heel leuk om te doen. Uh, ik kreeg op school uh, van mijn lerares Nederlands altijd het advies... Uh, dat ik schrijfster moest worden. Dus nou, ja. Ja, dat ga ik dan nu maar proberen. Ja, nou ja. Je bent nooit oud om te leren. Je bent nooit, ben nooit oud om iets anders <laughs> te gaan doen. En daar ben je nog niet zo oud. Maar het is, het is al, uh, ik bedoel, je kunt altijd nog een carrière-switch maken. Zoals dat dan uh, heel mooi is. Ja, heet. inderdaad. Ja. Hey, en um, ja, een tent, en uh, een, een antieke tent zeg dus, zoals het vroeger uh, uh, ging uh, aan, aan het strand. Maar wat is dan het vervolg? Nou, ik heb gezegd, dit keer uh, kostigen wij alles. Hè? Hans Molenaar heeft al het hout uh, gehaald en betaald. Mm -hmm. En ik heb dan de rest betaald, zeg maar het doek en al de attributen. Want dat was ook best wel, ging ook best wel in de prijzen zitten natuurlijk. Ja. Maar ik wilde geen bemoeienis van andere mensen. En dat krijg je dan vaak als je crowdfunding gaat doen. Of je gaat ja, subsidie aanvragen. Dan willen ze, ze het blauw hebben terwijl ik het groen wil hebben. Wil ja, ja, ja, ja. En daar zat ik dus nu op te wachten. Maar ik heb wel gezegd als dit nou een succes wordt. En het, het enthousiasme is groot. Dan wil ik in de toekomst wil ik nog eens een keertje zo'n oud uh, badkantoortje nabouwen. Mm -hmm. Zodat de mensen zich ook om kunnen kleden. En dan in mijn tentje kunnen gaan zitten. In... Uh, strandkostuum of in badkostuum, ja, en dan uh, daarna een uh, oude badkoets nabouwen. En misschien ook samen met de, de vereniging van de babbelwagen... een oude babbelwagen namaken. Nou hoor ik twee termen die mij persoonlijk niets, eh, niet zoveel zeggen. Want dat heb ik dus nooit gezien. Zo oud ben ik ook weer niet. Maar een, een badkoets, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wat, was, wat is dat? Is dat een, een, een rijtuig waarmee de, de chique dames naar gepakt, nou ja, het werktocht werden gebracht? Zodat er gewoon hoofd, een pootje bij? Ja, het was weer de preutsheid die dat uh, veroorzaakte. Ja, ja. Want heel vroeger uh, ging je dacht je er niet aan om in de zee te gaan. Dat was voor, uh, voor vissers. Dat, daar ging ja. je als uh, aardelijke dame ging je daar zeker niet in. Amazing. Dus het eerste hotel wat we hier hadden... was Hotel Driehuizen. en Dat was, stond aan de strandweg. Mm -hmm. En daar had je binnenbaden. Dus yes. dan kregen uh, de mensen die kregen dan een zeebad binnen. Ja. En ik heb nog een foto... waar je dan een uh, Zandvoorts meisje... met twee uh, emmertjes water halen. Inderdaad, hè, met een buik ja. en twee emmers. Dan ja. gingen ze dus het zeewater ophalen... in die twee emmers. Dat werd dan in het bad gestort... En dat kon je dus of koud of warm nemen. En dan ging dus de adellijke dame ging daarin in baden om het zeewater te genieten. En yes. Dat werd dus voorgeschreven door de Duitse artsen. Zo kwamen wij hier ook aan die, aan die adellijke dames. Okay. Maar op een gegeven moment uh, werd, het toch, uh, werd het ietsje vrijer. En toen kregen we de badkoetsjes. Daar uh, had je een badvrouw, die uh, begeleide je. Uh, die werd uh, gebruikt om je dus, uh, te helpen met aankleden. Er werd een paard voor zo'n badkoets gezet. Die reed je dan uh, naar het water, naar de vloedlijn. De kar werd omgedraaid en naar achteren gebracht. De luifel ging naar beneden. En de dame of heer die dan ging baden, die stapte dat trapje af. Hield nog wel de hand van de badvrouw vast. En dobberde dan zo'n 20, 30 minuten heel kuis in het water. totdat het bad afgelopen was. Ze kwam weer naar boven, werd afgedroogd door de badvrouw. De kleding werd weer gewassen en gedroogd op het strand. En de dame ging dus haar zweegs. De heer zweegs. Het moet er terug hoor. He? Ik vind het niet anders. Ik vind dat wel, wel wat hebben. Ik vind dat wel wat hebben, zoiets. Ja, ik vind het ook. Het ja. lijkt me echt leuk om het een kindje mee te maken. Of, ja. Al is het maar om, om weer mooie foto's te kunnen maken. Of ja, op een video dat, te zetten. Hoe dat dan vroeger ging. Dat lijkt me helemaal te gek. Gewoon zo, helemaal door zo vooral die badvrouwen. spreekt me aan. <laughs> Ik ben een de eerste klant door Ruud. Ja. Ja, dat spreekt me wel aan die badvrouw. Gewoon een handje vasthouden. Dan een half uurtje dobberen in het lekkere zeewater. Ja, en dan maar... helemaal afgedroogd door de bad. Oeh, ik krijg helemaal visioenen. Ja. <laughs> ik krijg helemaal visioenen. maar goed. Uh, vies, nee niet vies. Maar um, ja, ik vind het allemaal verschrikkelijk leuk. Uh, dus ik hoop ook dat dat allemaal gaat komen. Uh, want ja. dat, dat zou, het zou voor het strand natuurlijk een, een ontzettend leuke attractie zijn. Ja, het is, het is weer een attractie voor de mensen ook, om, hè, voor de bezoekers... om eens iets te zien hoe het vroeger dat aan toe ging. En ja. als je dan die, uh, zeg maar ik noem het maar strandmeubilair... als je dan nou zo'n strandtentje hebt, je hebt een badkantoortje... Ja. je hebt een babbelwagen, je hebt een badkoets... die zou je dan over, uh, bijvoorbeeld op het Van Venema plein, dat desolate plein... wat we nu hebben, ja. kunnen neerzetten. En de mensen kunnen dus van buiten zien wat voor een uh, strandmeubilair vroeger was... maar ja. Van binnen zou je daar bijvoorbeeld kunstenaars een gelegenheid kunnen geven... om hun uh, werken te tonen en te verkopen. Dus dan, ja. En dan snijdt het mes aan twee kanten. Ja, en kunstenaars zijn er voldoende in Absoluut, ja. Ja. ja. Die hebben we hier wel. Dus ik hoop dat het die richting op gaat. Die... Oké. Okay. We gaan er straks nog even... Nou, dat zal wel na het nieuws worden. Uh, we gaan er straks nog even lekker over verder praten. Uh, als het uh, gaat waaien op het strand... dan is, zijn de common limits daar in ieder geval... Niet verantwoordelijk voor. Want uh, die zeggen doodleuk. We don't make the wind. We zijn de common limits. de wind. En dat waren de Common Limits. En nu zou er wat anders moeten komen. Ja. Ja, die bedoel ik. Ah, dat doen we even netjes van het begin hoor. Wel, dus zonder dat het hele begin van, van autos er komt. You. Juist, dat is beter. Autos Redding. Stop with me